6 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdijk. Straks in het NWS Radio 1-journaal willen we toch weten waarom het zo lang duurt. Het overleg in Den Haag over de Nederlandse spoorwegen en de Vira natuurlijk nog steeds bezig. Al sinds vanochtend en nu is het avond. Dus beginnen we met het NWS-journaal Marjan Koekoek. De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Mansveld zo snel mogelijk in de Kamer uitleg komt geven over de Vira. Er staat op 20 juni een debat gepland over de trein, maar de Kamer wil dat Mansveld eerder uitleg komt geven. GroenLinks vindt dat het kabinet moet toegeven dat het treinproject is mislukt. Kamerlid van Tongeren wil dat er snel met de Belgen een oplossing wordt gezocht voor een alternatief in het belang van de reiziger. ChristenUnie-Kamerlid Faber vindt dat het kabinet de regie mist en ook het CDA wil snel een debat met de staatssecretaris.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 De meeste andere verdachten zwegen. Wel wensden ze de nabestaanden van de grensrechten sterkte. En een van hen zei dat niemand dit heeft gewild. De uitspraak is over twee weken. Tegen de trainer is zes jaar cel geëist. Tegen de zes spelers één tot twee jaar jeugddetentie. Het aantal brievenbussen wordt gehalveerd. PostNL heeft van minister Kamp toestemming gekregen voor de maatregel. Ook het aantal postvestigingen gaat drastisch omlaag. Er blijven er nog duizend over. Bekend was al dat er nog maar op vijf dagen post wordt bezorgd. De brievenbussen zullen ook op nog maar vijf dagen worden geleegd. En de postzegels mogen ook duurder worden, eerst zes en daarna nog eens vier cent. Minister Kamp erkent dat het voor PostNL moeilijk is om rendabel te werken... omdat er nou eenmaal minder post wordt verstuurd. In Amerika is de rechtszaak begonnen tegen klokkeluider Bradley Manning. De Amerikaanse militair wordt verdacht van het lekken van tienduizenden documenten naar Wikileaks. Correspondent Wessel de Jong over de beschuldiging.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 Bij de jaarlijkse herdenking van de ramp zei het hoofd van de Deutsche Bahn dat het bedrijf absoluut fouten heeft gemaakt. Een woordvoerder van de slachtoffers zei dat de excuses aanvaard worden. Bij het ongeluk met een ICE op het traject Hannover-Hamburg kwamen 101 mensen om, 99 raakten gewond. Oorzaak was metaalmoeheid van een wiel. De snelheid was gelukkig niet zo hoog, dus het gaat, gaat redelijk met haar. Zij was dat hoort u straks. Ik wilde u nog vertellen dat de politie een man heeft opgepakt die gisteren op de A27 bij Hank een afzetting negeerde en een medewerkster van Rijkswaterstaat aanreed. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling. De vrouw was bezig met het weghalen van verkeerspilonnen na een ongeluk toen er een auto op haar afkwam. De vrouw gaf de man nog een stopteken, maar hij reed tegen haar benen, zegt de politie. De snelheid was gelukkig niet zo hoog, dus het gaat, gaat redelijk met haar. Ze was licht gewond aan haar knie, maar ze heeft wel aangifte gedaan tegen deze meneer uit Nieuwendijk. En die hebben wij dus ook meegenomen naar het politiebureau. Hij is gearresteerd geweest en hij zal zich binnenkort bij de rechter moeten verantwoorden.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 En dan nog het weer. Vooral in het noorden zonnig. Het is droog en het is 15 graden. Ook morgen vooral in het zuiden nog bewolkt. Elders zon. Het blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Later in de week loopt de middagtemperatuur op tot iets boven de 20 graden. Het blijft droog met geregeld zon. De maandagavond bij Bijna bij Dennis Mooi, Waar staat hij? Um, er staan nog 21 files, Tim. 80 kilometer als je ze allemaal gaat optellen. De meeste vertragingen nog steeds aan de zuidkant van Rotterdam. Daar kom ik zo vanzelf bij. Eerst de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevarensveen. 8 kilometer door een ongeluk. De hoogte van het Ringvaardacaduct zijn de twee rijstroken afgekruist. En op de A9 Alkmaar richting Diemen. Staat tussen Aalsmeer en Knopend Holendrecht. 4 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn twee rijstroken dicht. A15 vanuit Europort naar Rotterdam. Daar waren lange tijd twee rijstroken dicht bij Charlo's een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is nu weer vrij, maar tussen Brielen en Pernis... nog steeds 15 kilometer aansluiten. En op de A20 aan de andere kant van de havenstad, richting Gouda... staat tussen Vlaardingen en Rotterdam Centrum 9 kilometer. Op zoek naar terreinreizigers die de Vira missen? Heeft Josephine ze gevonden? Je hoort het zo. Ik ga naar Management omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad.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 Acht over zes, goedenavond. In Istanbul is de avond al een uur oud, dus is het de vraag of we straks dit weer gaan horen. Het antwoord komt van onze man straks in de straten van Istanbul, Bram Vermeulen. We zijn bij onze man in Den Haag, die al staat te wachten de hele dag... al op de stoepen van het ministerie van Infrastructuur, Hans Andringa. Het overleg met de NS over de Vira, het duurt wel heel erg lang. Zijn er al pizza's besteld voor de mensen binnen? Nee, voor zover ik weet zijn er nog geen pizza's besteld. Maar je hebt gelijk, het duurt wel heel erg lang. En dat heeft er ook wel mee te maken dat het niet de bedoeling is... dat hier alleen een besluit valt over gaat de NS wel of niet door met de Vira. Maar ze proberen het liefst uh, meerdere slagen te maken. Ook hoe gaat Nederland verder zonder die Vira? Hoe moeten passagiers dan in vredesnaam op een snelle manier van Amsterdam in Brussel komen? Want heb je wel eens het idee, Hans, dat er aan een eindoplossing wordt gewerkt? Financiën wil zeker weten wat juridisch en dus ook de financiële gevolgen kunnen zijn. Word, wordt eraan gewerkt aan een eindoplossing of komen ze er gewoon niet uit? Nou, ze gewoon niet uitkomen, dat weet ik niet. Want zolang ze nog bezig zijn, kan je die conclusie in elk geval niet trekken. Maar uh, het speelt wel degelijk mee dat uh, het ministerie van Financiën... niet het risico wil lopen dat na al die honderden miljoenen euro's... die er al in dit project zijn gestopt... dat er straks nog hele vervelende claims komen... die ongetwijfeld uh, op tafel komen te liggen als uh, Nederland met die Vira gaat stoppen. Want uh, er ligt een contract onder die levering van uh, die Vira-treinen... aan de NS. En als je dan gaat zeggen van ik hou er mee op, tja, dan gaat natuurlijk ook de fabrikant zijn eigen advocaten in stelling brengen. En de kans is dus heel groot dat Nederland echt alles van tevoren zeker wil weten, voordat ze officieel bekend gaat maken dat ze de stekker uit die Vira trekken. En dan hebben we het geduld, en het ongeduld misschien beter gezegd, bij de Tweede Kamer. Daar wilden ze snel een debat over de Vira. Met de kennis van Nuhans, wat kan dat nog opleveren? Nou, uh, ja, er was afhankelijk sprake van dat dat debat uh, deze week nog gehouden zou gaan worden. Die kans lijkt wel uh, kleiner geworden. omdat, uh, nou, Ten eerste, die trein die rijdt toch niet. Dus uh, direct gevaar voor reizigers is er niet. En het tweede is dat, en dat vindt de Kamer belangrijker... en dat die vraag zal morgen zeker op tafel komen te liggen... bij bijvoorbeeld het vragenuurtje of bij de regelingen in de Tweede Kamer... Uh, de Kamerleden willen die onderzoeksrapporten hebben die nu nog bij de NS liggen. Waarin staat hoe rampzalig het wel niet is gesteld met die treinen. Uh, de Belgen die zijn er al mee naar buiten gekomen. Maar de Tweede Kamerleden die weten officieel nog van niks. En dat vinden ze een hele onwenselijke situatie. Want uh, ja, hoe kan je als Kamer nu je controlerende taak gaan uitvoeren... als je niet over essentiële onderzoeksresultaten beschikt? Hans daar daarop de trapper bij het ministerie van Infrastructuur. Als er nieuws is, dan hoort u dat hier op Radio 1. We gaan naar de reizigers, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. En dat doen we via Josephine Trehi in Rotterdam. En Josephine, je beloofde me op zoek te gaan naar iemand die de Vira mist. Is dat gelukt? Nou ja, dat was niet makkelijk. Het is niet alsof je 1, 2, 3 en 4 uh, fanclub uh, kan oprichten. Maar het is gelukt. Want ik sta hier de hele tijd op het begon, Maar straks liep ik heel even de kiosk in naar de verkoopster. Die bleek een fan te zijn. Ik wel. Alsjeblieft. Ik vind het wel jammer. En waarom dan? Uh, dat je dan uh, ja, toch wel moeilijk in uh, België komt. Zeker Antwoord in Brussel. Daar gaat u wel eens heen. Ja, Drinken lang. Nou, van die kiosk even naar buiten en er staat dus nog een Vira-liefhebber. Ja, voor een, ik ga vandaag één keer en weer tussen Antwerpen en Rotterdam. En ik zou graag de Vira gepakt hebben, als die er was. Omdat die wat sneller is? Omdat die sneller is. Maar voor mensen die dagelijks pendelen, was de Vira niet te doen, als je het mij zou vragen. Te duur of onbetrouwbaar? Ja, te duur en onbetrouwbaar, helaas. Ja, dus dat zijn dus mensen die dan één keertje op en neer gaan en uh, die het dan wel fijn vinden als het een beetje snel gaat. Maar inderdaad, de mensen die elke dag op en neer moeten, die zien hem uh, volgens mij liever niet terugkomen. En hier waar ik vlakbij sta, zie ik nu een uh, soort van verdwaalde toerist. Hallo, goedemiddag. Hallo. You speak English? Yes, I do. Ja, en uh, die meneer staat te kijken naar een. Uh, oh, Het waait nu weg. Een uh, ticket van de high speed. Bent u aan het wachten op de trein? Are you waiting for the train? Yes, I do, unfortunately. Uh, I lost, I missed the train. De former train. Now I have to take the original one, the slow one. And I'll be in Brussel at 9. Oh, ja. Meneer heeft dus inderdaad die intercity die dus om de 2 uur gaat gemist. Hij moet naar. Where are you going? Sorry? To Brussel. Oh ja, naar Brussel moet hij. En hij moet nu dus wachten of we de langzame trein nemen. En dan is hij uiteindelijk om een uur of negen. In Brussel? Oh, here he is. Okay. So, I need to go. Yeah. I hope to arrive sometimes. In Italy, you have faster trains? Yes, but not in the whole Italy. Just in the north. You made very bad trains for us, hè? Eh? Yes. De, dat u, die treinen die wij dus hebben gekregen van hun niet zo goed zijn. Maar toch, succes! Ciao. Goeie reis. Hey Tim. Heel verstandig, uh, ja, die nou... man moet wel zijn trein halen natuurlijk. En je niet even de schuld van de Italianen bij hem in de schoenen schaven, Josephine. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik heb nog wel even iets uit het archief opgeduikeld. Een soort van nostalgie. Een prachtige vertrekkende vira. Ik denk dat wel prachtig, maar het gaat er natuurlijk om dat hij niet alleen vertrekt, maar ook moest aankomen. Daar is missen gaan. Josephine, jouw zoektocht in Rotterdam en in Den Haag heeft vooral opgeleverd dat mensen toch liever een trein willen die regelmatig vertrekt, en dan hoeft hij niet zo snel te gaan. Zeker weten. Jij gaat naar huis met de auto, hè? Ja, ja, ja, ja, tuurlijk. Goeie reis. We gaan naar Turkije, want dat maakt zich op voor misschien wel opnieuw een avond... vol protest tegen de regering Erdogan. De afgelopen dagen liep het vooral s'nachts uit de hand in Istanbul, korrespondent Bram van Meulen. Um, de werkdag is afgelopen. Zie je de Turkse demonstranten opnieuw naar dat Taximplein trekken? Ja, dat doen ze zeker. Uh, het is wel wat minder druk op het moment dan uh, het was in het afgelopen weekend. Maar inderdaad, heel veel demonstranten hebben gewoon moeten werken vandaag... Uh, en komen hier niet terug, terug. Morgen staat er een veel grotere bijeenkomst uh, op het programma. Want dan gaan ook de vakbonden hier staken. En dit dus massaal aansluiten bij dit allemaal uitdijende protest. En er zou gisteren een dode zijn gevallen bij die protesten. Wat, wat weet jij daarvan? Uh, ja, er is een auto uh, ingereden op een groep uh, demonstranten. elders in de stad. Uh, het is niet helemaal duidelijk of, of dat expres is gebeurd... of dat het een foto's is die gewoonweg niet in de gaten heeft gehad... Uh, dat daar een groep demonstranten liep. Uh, maar het mag eigenlijk een wonder heten dat er bij deze demonstratie... tot nog toe helemaal geen doden zijn gevallen. Als je kijkt hoeveel mensen er aan meedoen. 10.000, misschien wel 100.000 mensen die op straat zijn... die gisteravond met... Uh, ...ongelooflijk veel bakstenen heb zien lopen, tegels uit, uit de, de straat heb zien trekken. Uh, en het is inderdaad zo dat de politie met grof geweld daarop reageert... ...met vooral heel veel trages, met heel veel pepperspray. Maar er zit ook een soort van controle, een soort van regie in de reactie. En bij al die botsingen, gelukkig, is er nog geen dode gevallen... behalve dit ongeluk met die auto dus. In Istanbul, jij kijkt uit naar de verwikkelingen vanavond daar in de Turkse stad. Bram van Meulen, dankjewel. Probleem in Rotterdam. Daar centreerden zich de files uh, rond Dennis Moor. Ja, dat staat nog steeds 15 kilometer file. Op de A15 vanuit de Europort naar Rotterdam. Tussen Brielen en Pernis uh, loop je die vertraging op. Dat is nog steeds bijna twee uur. Um, eerder vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd met een tweetal vrachtwagens, maar de weg is alweer een tijdje vrij. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag staat 12 kilometer door een ongeluk... tussen Schiphol en Roelevaar en Sveen. Bij het ringvaartacquaduct is de reis ook nog dicht. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen tussen Batouverdorp en Knopend Holendrecht... 6 kilometer komt ook door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. En terug naar Rotterdam, want op de A20 aan de andere kant van de stad... staat richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam Centrum 8 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews... tot half 7 het NOS Radio 1. De nieuwe trainer van Chelsea, zijn naam is José Mourinho. Van Herbert de Bruin, Goedenavond. Goedenavond. Hoofdredacteur van het Voetbalblad 11, kenner van het Engels voetbal. Nou ja, de nieuwe trainer, terug van weg geweest. Ja, zegt zeg dat wel. In uh, 2004 was het moment dat hij uh, zijn opwachting van maakte in Stamford Bridge... bij een persconferentie met de uh, beroemde woorden I'm the special one. En dat heeft hij een aantal jaren lang daar ook uh, zeker waargemaakt. Hij heeft een prachtige reeks uh, resultaten neergezet voor Chelsea. Chelsea echt de eerste successen gebracht uh, na, na decennia met... Uh, met, met de teleurstellingen. En uh, ja, op een gegeven moment is hij ook, ook, ook weggegaan nadat hij een, een, een rare aanvaring heeft gehad met Abramovic. Maar in zijn hart is hij altijd wel een beetje bij Chelsea gebleven. Want Abramovic haalt hem nu weer terug. Ja, nee, nou omdat, uh, omdat eigenlijk het een heel goed duo geweest is. Hè. Zij, zij stonden aan het, uh, aan, aan, samen eigenlijk aan het begin van, van het echt hele grote Chelsea. Gullit heeft de eerste, eerste stenen gelegd. Maar Chelsea werd twee keer kampioen uh, van Engeland in de eerste twee jaar van Mourinho. En ze hebben ontzettend veel eraan samen gedaan. En natuurlijk hebben ze enige tijd, uh, laat ik zeggen, wat oneenigheid gehad toen ze uit elkaar gingen. Maar hij heeft een enorm bedrag meegekregen Mourinho. En dat, dat, dat verzacht het ook een heel klein beetje. Je zag het ook in de afgelopen jaren al dat de band tussen Mourinho en Chelsea altijd gebleven is. Vorig jaar bijvoorbeeld, is dus een heel mooi verhaal, speelde Chelsea in de halve finale van de Europa Cup, de Champions League, tegen Barcelona. En toen is een, een van de assistentcoaches van, uh, van Real Madrid toen nog... En een van de assistenten van Mourinho, Rui Faria. Die heeft uh, Chelsea op alle mogelijke manieren geholpen aan informatie van hoe ze het beste Barcelona kunnen uh, verslaan. Dat is ook gelukt. En het is ook geen wonder dat dat een van de assistenten is die nu ook weer mee teruggaat naar Chelsea. Oké, okay, maar hoe succesvol kan zijn tweede avontuur zijn? Want zijn houtprijsdatum was toch behoorlijk verstreken dat, bij het eerste avontuur? Dat was daar uh, verstreken, maar daarna heeft hij natuurlijk toch eigenlijk een hele succesvolle periode. Een fantastisch succesvolle periode, zelfs gehad bij Inter. Hè. Twee jaar kampioen geweest. Uh, de Champions League ook gewonnen. Bij Real Madrid eh, ging het ook beter en beter totdat er de afgelopen maanden ineens de klad inkwam en zijn relatie met de spelers ook, ook slecht werd met een aantal belangrijke spelers. Maar eh, zijn opdracht is eigenlijk een heel klein beetje een andere dan, eh, dan, dan toen. Toen had Chelsea ontzettend veel geïnvesteerd en moest er meteen staan. En dat heeft hij volledig waargemaakt. Nu hebben ze een, een jonge, hele talentvolle ploeg met een aantal prachtige voetballers erbij. Eden Hazard bijvoorbeeld, dat is de Belgische middenvelder. Zo lopen er nog een aantal spelers rond. En het idee is dat Chelsea nu wat meer tijd krijgt om echt de top te bereiken. En wordt vooral even de nadruk gelegd op het feit dat het nu toch wel heel erg belangrijk is dat Chelsea weer wat aantrekkelijker gaat spelen dan in de laatste jaren het geval is. Hè? Iedereen weet nog de Champions League winst van, van vorig jaar op Bayern München. Ja, dat was een elftal wat, wat 120 minuten lang voor de goal uh, stond met negen met man verdedigde op een uitval hoopte en uiteindelijk won via Strassroppen. Nou, dat, dat, dat waren dan de eerste triomfen. Ja. Uh, dat dat winnen is er eigenlijk niet meer. De, je zag het ook al bij de uh, Europa League finale van een paar weken geleden in Amsterdam tegen Benfica. Toen speelde Chelsea, hoewel nog niet sprankelend, al wel een stukje aanvallender dan, uh, dan een jaar daarvoor in München. Maar het voetbal van Chelsea moet gewoon weer mooi worden. Het betekent wel een vertrek van Boudewijn Zender, de assistentcoach. Ja, de waarschijnlijk wel. Het is nog niet helemaal zeker. Er is nog geen besluit overgenomen. Daarvoor zit hij ook wat lager in de hiërarchie. Vast staat dat er een aantal mensen meekomen met, uh, met Mourinho, zijn vaste assistent. De drie uh, drie Portugezen zijn dat. Maar een aantal Engelse en ook een, een Italiaanse een, een Franse coach die blijven. Ja, Boudewijn Zender was in, in één klap was die, werd hij die gehaald door Chelsea als, als assistent van uh, Rafael Benitez, die nu naar Napoli gegaan is. Hij kwam uit het niets uh, maar ja, uh, dat wil ook zeggen dat hij eigenlijk geen, geen, geen echte binding heeft met de huidige mensen van de technische staf. Dus als ik denk, uh, ik verwacht als alle, alle puzzelstukjes neergelegd zijn, dat hij niet langer in dienst zal zijn van Chelsea. Oké, okay, want hij maakt ruimte voor The Special Want teruggekeerd yes. op het, uh, bij Chelsea. Uh, Jan Helmer de Bruin, dankjewel. Graag gedaan. Een explosie. Zo omschrijft de BBC de toename van het aantal krokodillen in Australië. Er zijn er weer bijna net zoveel als begin jaren 70... met alle gevolgen van dien. Walter Kutrooyer, goedenavond. avond. Goedenavond. Oprichter, eigenaar van Rep Reptile Zoo Serpo in Delft. Als we kijken naar die toename van de afgelopen 40 jaar... hoe is dat te verklaren? Nou, deels omdat vanaf uh, 1971 de dieren gewoon weer beschermd werden. Daarvoor waren ze vogelvrij en toen werden ze weer beschermd. En dat werd onder andere gedaan door hier uh, een bepaalde economische waarde te geven. Want heel veel boeren die schoten die krokodillen af omdat ze bijvoorbeeld hun schapen opaten. En toen op een gegeven moment de overheid zei van ja, maar hoeveel verlies leid je nou door die schapen? Nou, dan hebben ze dat geld gecompenseerd. En toen gingen die boeren die krokodillen weer ook weer beschermen. Dus, dus zowel de bescherming als het geven van geld is de oorzaak ervan dat het uh, tot de oude stand weer teruggekomen is. En dan horen we nu verhalen van mensen met krokodillen in hun achtertuin. Mensen die zijn gegrepen door krokodillen. Wat, wat moet je nou doen als er eentje bij je in de buurt krijgt? Nou ja, gewoon niet naartoe gaan. Hè. Het zijn uh, geen aardbare dieren. Dus hou een redelijke afstand. En ga je uh, je levensstijl nog een beetje op aanpassen. Uh, dus uh, niet te dicht langs de oever lopen. En uh, ja, niet, niet lokken, dus niet gaan voeren of zo. Want dan komen ze op je af. Maar uh, als krokodillen in je achtertuin uh, opduiken... dan zul je toch wat meer moeten doen dan alleen maar bij ze uit de buur blijven. Nou, ik zou het zelf heel erg leuk vinden om eentje in mijn achtertuin te hebben. Want dat begrijp maar, ik. Uh, dat begrijp ik als iemand die dat soort beesten graag wil hebben. Maar de mensen in, in Australië hebben daar dus mee te maken. Ja, maar goed, wat praat je over? Eén keer per jaar, en dat is heel vervelend... gaat er één persoon gemiddeld dood ten gevolge van een krokodillenaanval. In dezelfde tijd gaan er 1700 dood door het verkeer daar. Dus op zich valt het wel mee. Kijk, je moet je gedragsrezen aanpassen. Kijk, vroeger waren die krokodillen algemeen. Sinds de jaren 70 werden ze op een gegeven moment heel erg sterk bedreigd. Ze werden ook bedreigd met uitsterven. Sinds 1985 hebben ze een minder beschermende status gekregen. Oftewel, het gaat gewoon goed. En nu zijn er zo'n 200.000 exemplaren gelukkig weer. Ja, wat, wat doen ze nu in Australië om die overlast uh, niet te min te lijf te gaan? Nou, dat doen ze vrij slim, eh, zodra die dieren een bepaalde grootte hebben. En dan moet je denken aan uh, ja, 1,75 meter, 75, 2 meter. Want dan gaan ze de mensen ook zien als eetbaar. En dan worden ze door eentjes weggehaald en dan worden ze naar gebieden gebracht... waar nog minder mensen wonen. En kinderen, hoe gaan die daarmee om? Want dat zijn natuurlijk makkelijker prooien als je nu achtertuin uh, aan het spelen ja. bent. Nou, goed, dat betekent dat je maar zinnig goed moet opletten. Maar goed, wij leren onze kinderen ook tot ze niet in Noordzee in moeten rennen... En tot ze op, op straat moeten opletten. Zo moet je in Australië, niet alleen met die krokodillen, maar met heel veel giftige dieren, moet je waanzinnig oppassen. Is, het, is, is die vergelijk te maken van ga niet te diep in de zee, maar let ook op waar je gaat spelen in de achtertuin? Nou, ik kan van mijn ouders vroeger herinneren, als wij verder dan kniehoogte de Noordzee in gingen in de buurt van de pier, dan kreeg mijn moeder al een woorden. Ik heb een paniekaanval. <lacht> en ik ben een keer onderuit getrokken daar, omdat ik toch eigenwijze was en heel verder ging. Dus ik weet wat stromingen doen. Ja, maar hebt u ook wel eens oog in oog gestaan met de krokodil? Ja, ik, ik heb er zelf 23, dus ik zie ze regelmatig. Maar een hele grote in de achtertuin in het wild? Uh, nee, maar goed, ik, ik ben in de Everglades geweest. En daar heb ik s'nachts gelopen, uh, daar waar het heel veel alligatoren zitten. en Kijk, als je er op een normale manier mee omgaat, is er helemaal niks aan de hand. Je ziet ook dat de mensen die doodgaan, die op de pechgevallen na, is heel vaak alcohol in het spel. Dat is een weddenschap van, de, kijk mij eens eventjes de rivier overzwemmen en weten dat er krokodillen zitten. Ja, en dat, dat loopt af en toe verkeerd af, helaas. Ja, verwacht u dat ze in Australië wetgeving weer gaan invoeren om de populatie uh, al schietend weer terug te brengen? Ik hoop het alsjeblieft niet. Nee. Nee, want die dieren die horen daar gewoon thuis. En het komt bij dat ze heel erg belangrijk zijn, hè? want ze, ze, hebben, ze, ze vormen een soort natuurlijke selectie van heel veel ja, zwakkere en, en zieke dieren. Die vangen ze weg waar de andere dieren daar weer profijt van hebben. Dus ze zijn heel erg belangrijk.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 wat het voor impact heeft op de Nederlandse spoorwegen. En daar komt natuurlijk mijn collega de heer Duitselbloem in beeld als aandeelhouder. Ja, want hoeveel geld denkt u dat het gaat kosten om te stoppen met de Vira? Zoals ik al zei, ik heb het voornemen gehoord. Um, wij willen uh, de onderbouwing daarvan hebben. Die is er nog niet, dat heeft een reden. Um, de rapporten zijn nog niet vrijgegeven door de NS en de NMBS. Dat heeft te maken met, moeilijk woord, juridische validatie. Um, het is zo dat natuurlijk de rapporten die naar buiten gaan komen... ook door andere belanghebbenden gezien zullen worden. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de leverancier van de treinen. Het is belangrijk dat de rapporten die naar buiten komen ook uh, um, juridisch houdbaar zijn. In de... Staat de NS sterk als ze zouden stoppen? Staat de NS sterk als ze zouden stoppen? En wij gaan kijken wat het voornemen van de NS voor hun implicaties heeft. Voor een deel zijn die juridische zaken natuurlijk ook een aangelegenheid tussen de leverancier en de vervoerders. En wij zullen ook kijken naar bredere juridische aspecten, bijvoorbeeld in relatie tot de concessie. Maar staan ze sterk? Hebben ze echt een zaak als ze nu zouden zeggen NS stopt met de Vira? En wij gaan de onderbouwing... Nadrukkelijk bekijken. en wat het alternatief is voor de reiziger. Want u moet zich voorstellen dat het voor mij heel belangrijk is. wat is het alternatief op korte en lange termijn. voor die reiziger? Hoe gaat dat eruit zien? Dat doen we via de drie-tap: de concessie, de juridische aspecten. en de financiële aspecten. Ik ga mijn uiterste best doen. om vrijdag uh, alle stukken. met het oordeel van het kabinet. naar de Tweede Kamer te hebben. Maar die stukken had, het, had de NS nu nog niet klaar? Wat ik net zei, de rapporten, de onderbouwing moeten juridisch gevalideerd worden. Moeten nog getoetst worden. Dus die zijn nog niet vrijgegeven door de NS en de NMBS. Het is wel zo dat er zojuist een brief naar de Tweede Kamer is gegaan waarbij ik de... Een recent ontvangen brief van de NS, een uur geleden eh, die brief bijgevoegd heb... en de brief van de N NMBS, waarin zij aangeven wat hun voornemen is, zeker wat hun besluit ja, is. Maar juridisch gevalideerd, wat betekent dat precies? Dat precies... Ja. Ik loop even weg bij de verklaring die staatssecretaris Mansveld nu geeft. Maar de hoofdpunten zijn dat de NS heeft aangegeven dat ze willen stoppen met de Vira... En de tweede is, wat we ook al in de loop van de dag konden berichten... is dat uh, voordat het allemaal officieel uh, bevestigd kan worden... ook richting de fabrikant... dat eerst naar alle mogelijke gevolgen gekeken gaat worden. Zowel juridisch als financieel, als ook voor de reiziger. En zo snel mogelijk, aanstaande uh, vrijdag... hoopt dus de staatssecretaris alle stukken naar de Kamer te kunnen sturen... zodat daar het debat in elk geval voortgezet kan worden. En tot die tijd blijft het vooral dus uitzoeken wat NS te doen staat, wat financiën te doen staat... en wat het ministerie van Infrastructuur en Verkeer te doen staat. Hans-Andrie Ga, dat heb ik keurig gedaan. Aan het eind van dit NWS-Radio 1 het nieuws vanuit Den Haag over de Vieren. Een lijkt me een uitstekend opstapje naar Joost Eerplans met avondspits. Niet waar, Joost? Zeker met hoge snelheid, zou ik zeggen, Tim. Want uh, het doek lijkt dan wel te vallen voor de Vira. Dat is nog niet helemaal zeker. De laatste halte voor de NS-directeur Bert Meerstad, die, die is wel uh, genomen. Hij gaat vertrekken in oktober. En na alle dramatiek rond uh, de Vira en andere zaken bij de Nederlandse spoorwegen... Niet zo reizigers gaan er iets van merken, denk ik Bert... want sinds de oprichting zat er geen hond meer in die trein. Het was te duur en te onbetrouwbaar. En dat rijst bij mij de vraag... wat zijn nou eigenlijk de voordelen voor zo'n klein landje... als wij zijn, Nederland, voor die peperdure hoge snelheidslijnen? Um, als treinman, en dat ben ik echt, zeg ik... Nederland is er gewoon veel te klein voor. Stop met dure hoge snelheidstreinen en lijnen. Dat is mijn mening, en daar kunt u op gaan reageren... vanaf half zeven, dat is nu al bijna... Dus bel 0800 11 21 of twitter mij hashtag eens, hashtag oneens. Dat doen we in avondspits. We zijn er met de stelling Nederland is te klein voor een hoge snelheidslijn. Doe mee 0800 11 21. We zijn er direct na het weerverkeer. natuurlijk het nieuws, verzorgd door de NOS. Tot zo. Zak. Wat zegt u? Zak. Ah, zak. En nooit meer hoeven pinnen. En nooit meer cash op zak.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 Een programma van Human Vepero. Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl. Dit is Radio 1, het NOS-journaal.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 En De postvoorzieningen worden nog verder teruggebracht. Het aantal brievenbussen wordt gehalveerd. Ze worden nog maar vijf keer per week geleegd. En het aantal postvestigingen wordt teruggebracht tot duizend. Postzegels mogen nog maximaal 10 cent duurder worden. Zo heeft minister Kamp gezegd. Tot zover. Het weer met Gerrit Diemstra. Het was een kille dag vandaag. Met maximaal 12 graden op de wadden. Tot 17 graden in het zuidoosten van het land. Wolkenvelden, maar vanuit het noordoosten klaart het nu steeds verder op. Vanavond in de zuidelijke helft van het land nog wolkenvelden. En vannacht breiden de opklaringen zich verder zuidwaarts uit. De temperatuur daalt naar een graad of 9 AC. Tot plaatselijk 5 in het binnenland. En landinwaarts kunnen een paar misbanken ontstaan. De noordenwind zwakt ook wat af. In het binnenland wordt hij zwak. windkracht 2 AC matig. In het warm gebied vrij krachtig. windkracht 5. En morgen begint de dag met een paar wolkenvelden. Maar in de loop van de dag wordt het geleidelijk zonniger. Het blijft overal droog en het wordt ook wat warmer dan vandaag, 17 tot 21 graden. En de wind blijft uit het noorden waaien, maar is wat minder sterk. Matig windkracht 3 tot 4 en op de Wadden net vrij krachtig windkracht 5. Namorgen blijft het rustig en droog weer met veel zon. En de maximumtemperatuur gaat verder omhoog. Die stijgt naar 18 tot plaatselijk 25 graden. Er staan nog uh, zeven files, uh, zo'n dikke 40 kilometer bij elkaar opgeteld. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, tussen Bad Oeverdorp en Nieuw-Vennep... 11 kilometer door een ongeluk, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen staat bij Amstelveen... 3 kilometer door een ongeluk, ook hier is de weg weer vrij. A15 vanuit Europoort, tussen Brille en Pernis, 15 kilometer. Eerder vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, ook bij Rotterdam... staat tussen Knoopunt Ketelplein en Rotterdam Centrum nog 6 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans... Nederland is te klein voor een hoge snelheidslijn. Avondspits brengt u naast en snel van mening A naar mening B. Tot 7 uur twittert en praat u mee. Bel WNL 0800 1121. Goedenavond, D66 en het CDA willen een parlementaire enquête. Naar toestand rond de Vira, de ongeluksterrein uit Italië. Het stoppen met de Vira gaat ons zeker honderden miljoenen kosten. Het heeft grote gevolgen voor de exploitatie van de hoge snelheidslijn... tussen Schiphol en Antwerpen-Brussel, waar ook bijvoorbeeld de Thalys naar Parijs op rijdt. De aanleg van die hoge snelheidslijnen zuid was peperduur. Het kost ons 7 miljard euro. Dankzij tegenvallende reizigersaantallen heeft de minister van Verkeer-Waterstaat... daar jarenlang miljoenen extra bij moeten lappen om de zaak op de rails te houden. Intussen rijden er uit pure armoe meer gewone intercity's over de HZL... dan de HZL-treinen zelf. Maar nog was het niet over met de megalomane treinambities. Er moest een HZL Oost bij komen en ook een Zuiderzee hoge snelheidslijn. Beide zijn gelukkig intussen afgeblazen. Wat hebben we nou aan een hoge snelheidslijn? Ze zijn verschrikkelijk duur en onrendabel. Reizigers buiten de spits zitten er nauwelijks in. Men wil terecht geen apart toeslag daarvoor betalen. Daarbij is de HZL nauwelijks een alternatief voor het goedkope vliegen. De hoge snelheidslijn is vrij lelijk aan beide kanten afgezet met gaas, prikkeldraad of geluidsmuren. Ze zorgen inderdaad voor veel geluidshinder... en daarbij, Nederland is veel te klein voor hoge snelheidslijnen. Kortom, stop ermee. De Intercity is wat mij betreft snel genoeg. Wel 0800 1121. Een lange intro, dames en heren, luisteraars. Uh, maar het komt erop neer. We zijn gewoon te klein voor een hoge snelheidslijn. Wat vindt u? 0800 1121. En ik ga graag met u in debat. In Duitsland werkt dat veel beter. Maar dan heb je ook tussen een stad als Keulen en Frankfurt. Dus een lengte van 250 kilometer. Dan heb je inderdaad een trein die daar drie kwartier over doet. Dat is een afstand die, die wenselijk is. In Nederland heb je toch te veel tussenhaltes. En waarom doen we dat ons eigenlijk aan? De Vira is ons sport. Nu kijken hoe het met de rest staat. Ik ga zo in de debat eh, met onder andere Olaf van Jolen. Hij is kenner en verslaggever van het Vira-dossier. En Arjen Kruid is er ook bij. Hij is voorzitter van Rover, de reizigersorganisatie. Ik ga snel naar mijn eerste beller. Die is het oneens en hij heet Hugo Bouvry uit Breda. Goedenavond. Ja, dag. Uh, je spreekt met Hugo Bouvry. De R mag je weglaten. Uh, ja. Joost, um, wat ik even wilde opmerken is dat ik sinds een halfjaartje vanaf Breda naar Schiphol ga. Uh, er staat 4 op die trein en die brengt mij in 48 minuten van deur tot deur. Als hij Daarvoor rijdt, ja. deed ik daar meer dan anderhalf uur over. Dus laat die trein alsjeblieft blijven bestaan. Dan betaal je een flinke toeslag dagelijks. Dat maakt mij niet uit. Nee? Nee, voor veel mensen... Als ik maar, als ja. als ik maar snel op Schiphol ben. Oké, okay, dus jij behaalt er flink van dat hij nou waarschijnlijk uh, gaat stoppen? Nou, dat weet ik niet, want die, uh, die trein naar, uh, naar Schiphol die blijft constant doorrijden. Dus ik snap het hele probleem niet. Vanaf Breda? Vanaf Breda, ja. Naar Schiphol. Nou, volgens mij... Ja, goed, als de Vira eruit gaat, dan gaat hij er volgens mij totaal uit. Nou, dat weet ik niet. Volgens mij is het gewoon een andere trein die ze wel over dat Vira-traject laten rijden. Oké. Okay. Maar goed, ben al... Die zeer efficiënt ja. is en die dus niet bij staan in doorrecht constant... Kijk eens, nou ja, jij bent het niet met me eens. Dankjewel, Hugo Boevi. We zijn te klein voor een hoge snelheidslijn. Bert van der Meerstad, ja, die is wel met de Never Comeback-lijn mee, want die, die, is, die neemt afscheid. De vraag is alleen: wat doet het met de Vira wel of niet? Joram Floor zegt eerdermans oneens: Nederland is te klein om hoge snelheidstreinen zelf te ontwikkelen. Aanbod genoeg, dus koop ze gewoon van de plank. En Jos Kingma zegt ook oneens: de overheid wil ons graag het openbaar voer in hebben. Dan moeten ze het juist aantrekkelijk maken en niet onmogelijk ik ga eens praten met Olof van Jolen, die alles weet van het Vira-dossier. Goedenavond, Olof. Goedenavond, Joost. Ja, hallo. Welkom bij Avondspits. Um, het einde van de Vira, er is nou ja, al maandenlang over gesproken. Um, is het eigenlijk erg of niet als hij verdwijnt? Ja, het, het hangt een beetje vanaf hoe je Vira definieert. Of het erg is, um, ja, dat is lastig om te zeggen. Je kan in ieder geval zeggen dat het buitengewoon gênant is uh, als hij verdwijnt. Want ja, dit was toch hetgene wat, uh, wat ons allemaal voor is jarenlang. Hè? Een mooie, uh, snelle trein uh, ja. tussen uh, de belangrijkste plaatsen van het land. En als het dan eindigt met, een, uh, met opgeleukte intercity materiaal uh, in de kleuren roze en wit, uh, dat is niet helemaal wat ons beloofd is. Nee, maar we hebben nog wel de, de, de Thalys. Uh, dat is toch ook een flinke snelle trein? Ja, zeker, tuurlijk. Maar hè, het idee was uh, dat er uh, de Thalys voor naar Parijs was... maar daarnaast ook, nadrukkelijk, en dat is toen ook een van de redenen geweest waarmee die uh, lijn aangelegd is dat je ook in Nederland zelf uh, hoogfrequent uh, hoogsnelheidsverkeer zou gaan hebben. Dus uiteindelijk hebben we met z'n allen uh, een paar honderd miljoenen of honderden miljoenen betaald... voor de aanleg van de lijn. Uh, en, en krijgen we maar de helft van datgene wat ons beloofd is. En ja, dat geeft er wat te denken, vind ja. ik. Ja, maar goed, is aan zijn eigen, uh, ja, eigen mislukking ook ten onder gegaan. En, en vond het onbetrouwbaar. De reizigers zaten er buiten de spits nauwelijks in. Hoe verklaar je dat dan? Nou, het grootste probleem is vooral dat um, de trein die er nu rijdt... Uh, is het product van, van een, een, een soort optimisme wat er is geweest eind uh, jaren negentig. Ja, dan ga je zoiets bouwen, dat duurt du natuurlijk du du jaren en jaren. Ja. En dat verandert de wereld, uh, uh, verandert om je heen uh, misschien zoveel sneller dan je denkt. Dus uh, eigenlijk als je daar naar die tijd teruggaat, uh, in eerste instantie heeft, heeft NS al veel te hoog ingeschreven op, uh, op die lijn. Met name als het om het uh, lo uh, lokale of landelijke ging. Um, ja, vervolgens is ook nog eens een keer uh, de wereld enorm veranderd. Zijn er bijvoorbeeld uh, locals carriers in de luchtvaart uh, bijgekomen die, die concurrentie de concurrentie betekenen met name ook aan Brussel. Dus um, het is eigenlijk een ongelooflijk ongelukkige samenloop van, van heel veel omstandigheden bij elkaar die maakt dat het nu uh, zo misgegaan is. Ja, plus natuurlijk de aanstap van een trein bij iemand waarvan je achteraf kan denken, hoe heb je het in hemelsnaam kunnen doen? Ja. Nou ja, dat is de vraag. Uh, de vraag is natuurlijk ook, ik zeg, kijk, Duitsland heeft grote afstanden, daar zeg je van A naar B, daartussen gaan we rijden en geen gezeur. En Nederland hebben we dan Den Haag, dat dan weer begint te, te crimineren. Want wij moeten, dat moet ook een tussenhalte worden en dat wordt dan niet toegestaan. Kortom, we hebben gewoon een te kleine oppervlakte, zeg ik, voor zo'n snelle lijn. Nou, daar heb je misschien ook wel een punt, hè? Want ik, ik ben nog heel goed, uh, een beetje aan het begin van de vira dienstregeling ben ik uh, een ochtendje mee geweest mm -hmm. met allerlei reizigers gesproken. En toen ook de vraag joh... Als nou die toeslag, want toen was tijdelijk was er geen toeslag en die trein zat toen bommetje vol. Ja. Als die toeslag er nou afgaat, wat doe je? En die mensen zeiden allemaal, nou ik zou doorgaan blijven zitten, maar ja, ik rij heen en weer voor mijn baas. En je denkt ook niet dat mijn baas mij extra geld gaat betalen zodat ik een kwartier langer in mijn bed kan liggen. <laughs> en toen dacht ik wel van, ja, dit, dit, dit klinkt wel als een probleentje. Ja, zeggen, ja, straks, uh, ja, inderdaad. Uh, de normale dienstregeling wordt. Want dat vat het eigenlijk heel mooi kernachtig samen. Je baas gaat ook niet betalen... zodat je een kwartiertje eerder van je werk af kan, uh, s'avonds. En dat is voor het, voor het binnenlandse vervoer, denk ik, nou, een absoluut groot probleem. Ik denk zelfs dat mensen in de, gewoon in de city prima door kunnen werken... Eh, waar ze dan inderdaad wat langer over doen... maar misschien nog wat meer lezen. Dus dat voordeel kun je ook daarmee creëren... door wat langer over je reis te doen. Ja, nou ja dat is zeker waar... Maar... Weet je, het, het lastige van dit dossier is inmiddels geworden dat er zoveel um, lijntjes door elkaar heen lopen... en waarbij het uh, uh, uh, niet één keer Murphy's Law, maar vijf keer Murphy's Law is. Ja. Dat maakt het absoluut gewicht. Want hey, die trein is natuurlijk... Dat um, kan je ook zeggen, dat weet ik, dat het, het is de toenmalige leiding bij NSOB zei van... Ja, je kan nu niet eerlijk over Vira oordelen... want ja, uh, we hebben het, het finale materieel om ermee te rijden nog niet. Dus daar zit ook wel wat in. Alleen ja, mm. uh, wie gaat het zeggen? Het is een, het is een beetje glazen bol kijken... maar wel uh, met als inzet heel veel geld. Ja, en het, de, de lijn waar die Vira die over, over rijdt... Die is, die is niet weggegooid. Daar kun je natuurlijk gewoon de Intercity's over laten rijden... tussen Breda en Schiphol. Ja, nou ja, dat, dat is nu uh, de realiteit. Het zou mij zelfs eerlijk gezegd geen eens verbazen... als dat ook een oplossing is die... Uh, ...voor de wat langere uh, toekomst nog overeind zal blijven. Want ja, ik, ik, ik zelfs wat wil je, uh, als morgen uh, de, de opvolger van Bert Meerstad, of, of in ieder geval wanneer hij begint in oktober... Mm. ...zegt van oké, okay, ik heb carte blanche, uh, ik, ik bel naar Siemens of ik bel naar Bombardier, doe me maar een blik treinen. Ja. Uh, ja, dat gaat ook niet zo 21, ik bedoel treinen, dat duurt 5, 6 jaar voordat ze geleverd worden. Dus uh, het gaan er maar rustig vanuit dat uh, dat, dat uh, de praktijk is waar we de komende jaren mee zullen moeten... Uh, blijven uh, leren leven. Lijkt mij, prima. Maar goed, misschien dat, dat anderen, zoals wij in de Eerste Bellen, er heel, heel anders over denk, denken. Dankjewel, Olaf van Jolen. Kenner van, en verslaggever van, van, en van het Vira-dossier op dit moment zit er middenin. Um, u kunt meedoen. Ik zeg dus Nederland is te klein voor een hoge snelheidslijn. 081121 of geef er een tweet aan. Dat kan met een hekje. En dan doe je eens of oneens. Jan Giese doet dat met oneens. Juist een klein land als Nederland heeft behoefte aan zo'n lijn voor vervoer met het buitenland. Ik studeer namelijk ook in Brussel. Wijnand Twitter, Eerdmans, eens. Niet over nagedacht wat we wel en niet aan kunnen. Laten we eerst het normale OV eens goed gaan regelen. En Maurits Speksnijder twittert mij mij, eens. Ik leerde als logie, logisticus in 1996 al dat treinen überhaupt niet rendabel zijn in Nederland. En nou valt die er even uit. Uh, ben ik hem kwijt? Nou, die pak ik zo nog eventjes op. Kijk, over de Hazel Zuid, dat is dus tussen Amsterdam en, en, en Brussel... rijdt uh, bijvoorbeeld de Thalys met een maximum snelheid van 300 km per uur. En de Vira, die doet het al met 250 km per uur. Het is nog niets vergeleken met de magneetzweeftreinen... want die gaan over de 500 heen. Dan moet u meer naar het oosten zijn, uh, denken. Vooral in Japan. Dus het kan er allemaal nog sneller. Maar ik denk dat wij te klein zijn voor een hoge snelheidslijn. Ik ga weer naar Bellas toe, vind ik leuk. Ferry Hong Lai uit Amsterdam. Goedenavond, avond, Ferry. Ja, goedenavond. Uh, ik ben voorstander van hoge snelheidslijnen. Ik ben in heel Europa met alle hoge snelheidslijnen geweest. En ik ben in China geweest. Het beste is in mijn ogen, dat is van de Talgo. Die zijn gelijkvloers instappen, heel snel instappen en wegwezen. Ja, en je bent in vijf uur, je bent in vijf uur van, uh, rond vijf uur in Barcelona en Sevilla. Nou ik, wil je nog ja. meer? Ja, goed. En, al, en het vliegverkeer wordt verkapt gesubsidieerd omdat je geen belasting betaalt. En al die dingen, ja, dan kan een trein er ook niet tegenop. En bovendien de nieuwste, daar kunnen ze vijf op een rij, want die hebben brede rijtuigen. En dan wordt het, wordt het kostprijs per zitplaats gewoon lager. Ja, je zegt je moet een goede treinen kopen. Dat is denk ik altijd belangrijk. Nou, is Spanje een tikkeltje groter dan Nederland? Dat, dat speelt ook een rol. Ja, maar ze hebben, ze hebben in de zeventig jaren hadden ze een krakke microsporen, en dat was veel slechter was dan Nederland. Maar ze zijn ze helemaal opgegrepen, ook technologisch. Okay. Dat, dat, ze, dat ze dat ze altijd op tijd zijn, zijn ze te laat van uh, Madrid naar Barcelona... dan krijg je 100% van je geld terug... als je al langer dan een half uur uh, te laat is. Juist. Dat dus zijn het nog... kan wel. Het, het, is kan. Gewoon een het, het is gewoon technologie. En als je, als je de slechtste technologie bij Beun de Haas koopt... als ik een huis laat kopen bij Beun de Haas... krijg ik ook rotzooi. Ja, ja dat is jouw punt. Je zegt, maak een koopgoedmateriaal... dan kan het zelfs in een klein land als Nederland... kan het gewoon, kan het gewoon uit. Een, een hoogsnelheidsterrein. snelheidsterrein. Ja, Oké, okay, en, en, en, ja. en, en je kan gewoon uh, helemaal naar Barcelona maken en dergelijke. Dan ben je dat, dat inchecken, al dat gedoe uh, kwijt. Dan willen de reizigers heus wel meer voor betalen. Maar ja. al, als je niet door, over Frankrijk kan en dergelijke. Als je allemaal in Parijs moet overstappen, nee. ja, dan, dan is er nou geen ja, dat is een, dat is een lelijk ding erin. Dat is een lelijk ding erin. Ferry, de nachttrein naar Barcelona. Veel plezier. Dank je wel voor het uh, meedoen. Uh, Karel Pelle uit Breda. Goedenavond. Hoi, hoi. Ja, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Kijk. Ik vind het echt, ik vind het... Uh, wat moeten wij in godsnaam met zo'n ding? Ja. Het kost bakken met geld. Uh, en ik zie het zo, wij willen overal aan meedoen, weet je wel. We hebben nou deze trein, we hebben die vliegtuigen. Het kost miljoenen op miljoenen. En ondertussen worden wij als burger uitgekleed. Bezuiniging hier, bezuiniging mm -hmm. daar. Uh, en dan komt het kabinet, ja, we gaan het onderzoeken, bla bla bla bla bla. Ja, ja. Het zijn Prutsers. Nou ja, ze prutsen behoorlijk en weg, dat ben ik wel met je eens. Bo, het materiaal wordt, wordt ook nog slecht uitgekozen. Maar jij zegt ook van, joh, wat, daar, daar ga ik net zo lief in de intercity voor zitten... als ik van, van Amsterdam naar, naar Breda moet. Ja, en wat is het probleem, Joost, als mensen met zo'n ding willen reizen... om de trein vanaf Breda even naar Antwerpen te pakken en stap daar op dat ding? Ja. Waarom, waarom moeten wij zo'n ding hebben? Als je van, van Breda naar Groningen, als dat ding één keer zijn gas intrapt... Dan sta je er al. Het is 2,5 <laughs> 3 uur rijden met de vrachtauto. Het is precies. Ik stap liever bij jou. Nee, goed, het dat het klopt. Het gaat echt nergens over. En het geld wordt maar weggesmeten. Ik hoorde iets van 500 miljoen. Ze, nou, die lijnen kosten kost 7 miljard. Zeg het je. Ja, dit is toch te achterlijk verwoorden? Ja, het is wat, wat een gaat hier nou wel? Wat gaat hier nou wel goed, Joost? Doe mee aan de vliegtuigen. Die Joint Strikefighters. Hoe lang zijn we daar al mee bezig? Ja. Nou ja. Wat heeft dat gekost? Ik denk, Karel, dat je een keer achter deze microfoon moet gaan zitten. Je hebt, je hebt overal een, een, een mening over. Dat is, uh, dit, dit is maar uit hart gegrepen. Karel, dank je wel voor je reactie. De appellen uit Breda. Uh, Zometeen vraag ik dat wat Karel mij stelt. Die, die vragen stel ik ook even aan de voorzitter van Rover. Want die kan daar misschien een goed antwoord op geven. Wat, wat we daarmee moeten. Camneo, Lavante twittert, Eerdmans uh, avondspits. Heeft een goed... Europa heeft een goed en snel treinnetwerk nodig. Vliegen is omslachtig en vervuilend. Treinen zonder toeslagen. Nou ja, sommige mensen vinden de, de hoge snelheidslijn ook nogal vervuilend... maar dan vooral op het oog, uh, op het geluid gericht. Um, Vier twint het oneens, fixen dat probleempje. Als het moeilijk wordt, met, moet politiek niet weglopen... maar tonen dat ze besturen geldt ook voor de crisis. Nederland is te klein voor een hoge snelheidslijn. U kunt nog meedoen. Uh, 0800 1121 bent u binnen bij Avondspits. Um, als u even in gesprek krijgt, probeert u dan nog een paar minuten nog eens. Dan zijn we ongetwijfeld wel bereikbaar. Ik ga naar Frank Simmerink uit de Raamsdonksfeer. Frank. Hallo, wat doe met met Factsimirink. Frank. Ben, ik ben het oneens met jouw stelling. Jammer. Ja, jammer, maar Ik vind namelijk dat Nederland in Europa mee moet met deze ontwikkeling. De hoge snelheidslijnen bieden een heel goed alternatief voor het vliegverkeer. En op het moment dat wij ons daar ook in gaan afzonderen, dan denk ik dat we onze positie in Europa gewoon laten verslechteren daardoor. Ja, dat vind ik altijd zo'n ontzettende jijbak. Ja. Kijk niet. Nee, dat begrijp ik. Maar dat bedoel ik mee dat je zegt, ja, we moeten mee in Europa. Dat, we hebben volgens mij een hoop geld verloren aan dat aan adagium, we moeten mee in Europa. Waar moet dat hier wel? Nee, maar ik eh, ook gewoon puur praktisch bekeken, als je moet reizen binnen Europa, is dit een heel goed eh, alternatief voor het vliegverkeer of voor de auto. Ja. En kun je met de trein eh, heel goed van A naar B en op het moment dat wij daar in Nederland niet de faciliteit voor hebben, dan missen we daar de boot. Ja, ik vind het een beetje een, ja, niet zo'n niet zo heel helder argument. Want kijk, je kunt ook zeggen: Hoe ver gaan we dan? Hè? Moeten we naar magneet Is dat de toekomst met 500 km per uur van, van, van, van, van Amersfoort naar, naar Zwolle? Nee, nee, nee, nee, maar gewoon hetgeen wat, wat er in Duitsland, in Frankrijk uh, al volop geboden wordt. Daar moeten wij in Nederland in mee, dat is gewoon de toekomst. Ja, nou oké, okay. dan vind je ons niet te klein Frank, dat is, uh, dat is duidelijk. Frank Siemering, Goed. dank je wel. Uh, Nederland is te klein voor een hoge snelheidslijn. Rafi zegt mij, uh, Joost, het kan wel. Maar we moeten wel alle risico's beter in kaart brengen. Dat verzuimen wij gewoon in Nederland. En DJ Van den Berg werd het oneens. Hoezo? Te klein. Vanaf uh, Groningen 6 naar Schiphol doe je er 2,5 uur over. Laat staan vanaf de Rode School. Daar woont hij blijkbaar. En Spinozum twittert mij Eerdmans... Uh, ...oneens, er ligt wel een hoge snelheidspoorlijn van 7 miljard. En dat is waar. Gaan naar één beller, dan kom ik bij Rover uit. Um, even kijken of er nog eens iemand eens is nou. Nog maar eentje, de rest is het oneens, zeg ik u heel eerlijk. Henk Rus uit Emmeloord. Ja. Goedenavond, u was het eens? Goe goedenavond, ik ben het eens dat uh, die hoge snelheidslijn... ...dat is niet goed in Nederland. Er is berekend dat een uh, 180 km per uur... Het maximale in Nederland heeft voor een efficiënt verkeer. Hey. Maar dan moet je niet vastzitten in een systeem wat. Er, ik meen dat in 1839 de eerste trein van Amsterdam naar Haarlem reed. Nou, dat is een verouderd systeem. Hoe langer, hoe zwaarder materiaal. Terwijl de Nederlandse bussenbouwers makkelijk bussen kunnen bouwen die 180 km per uur kunnen. als er maar goede eh, buslijnen zijn, vrijliggende buslijnen. En dat is. Veel goedkoper, veel sneller, veel flexibeler. Die kunnen ook van die lijn af. Ze kunnen de stad in. Er is een alternatief, maar je moet wel out of the box denken. Ja, een pleidooi voor de bus. Nou, dankjewel Henk Rus. Ik ga naar Arjen Kruid, voorzitter van de Rover, de reisorganisatie. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. De hoge snelheidslijn is onnodig duur... En onbetrouwbaar en lelijk. En nou, ik weet niet wat ik allemaal heb gezegd. Uh, dat vind ik. En we zijn vooral te klein voor een hogesnelheidslijn. Wat, wat vindt u er, Wat vind jij ervan? Nou, dat, dat is niet zo. Kijk, uh, als je nu met de trein naar België moet. en dan gaan heel veel mensen naar België. want we wonen in Brussel bijna 2 miljoen mensen. in Antwerpen 600.000. dan is de, een trein een perfect vervoermiddel. En die hogesnelheidslijn maakt het mogelijk om van Rotterdam naar Antwerpen een half uur te gaan. Terwijl met de oude treinen weet je daar meer dan een uur over. En ook zeg maar, tussen Schiphol en Rotterdam is die oogstelde ook een succes. Want je bent in twintig minuten van Rotterdam mee op Schiphol. En daar maken heel veel reizigers gebruik van. Je moet een onderscheid maken tussen de lijn die er ligt en, ja. en, die, uh, en de treinen. En die treinen van Ansel de Breda doen het slecht. Maar vergist u niet, er rijden ook op diezelfde lijn die Tali's treinen naar Parijs. En die zijn nu veel eerder in Parijs dan vroeger. De verbinding met Parijs is ook echt stukken beter geworden. Ja, en wat de Belgen hebben aangekondigd vind ik belangrijk. Die hebben ook gezegd: ze gaan ervoor zorgen dat we rechtstreekse treinen krijgen. Van uh, Londen, Brussel, Rotterdam, Amsterdam. Dat wordt een geweldig succes. Want die vliegerij naar Londen is verschrikkelijk. En als we dus echt een goede treinverbinding krijgen, nog 2016, dan zal iedereen heel blij worden. Ja, dat, nou goed, maar hoe blij moeten we worden? Wat is de toekomst? Hè? Want ik heb ook gesproken over die megalomaanambities. om dan gewoon een hele Zuiderzee-snelheidslijn uh, te pakken. We gaan nog naar het, uh, het noorden, wat is het, naar het uh, oosten, naar, naar het noorden toe. Is dat zo belangrijk dat we dat uitbouwen, die hoge snelheidslijnen? Nou, in, in het zuid, er is ooit een plan geweest, lang geleden, om inderdaad naar uh, Noord-Nederland die magneetbaan te maken. Dat ja. is gelukkig niet doorgegaan, want die magneetbaantechniek heeft zichzelf niet bewezen. Dat, de, de Duitsers die dat ontwikkeld hebben, zijn ermee gestopt. Dus dat was een absoluut een, een foute beslissing, zou het geweest zijn. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat we op termijn ook wel een hoge snelheidslijn nodig zullen hebben van, van Nederland naar Duitsland. Daar twijfel ik niet aan. Richting maar... het hoorgebied is dat nodig. En je ziet ook in Duitsland tussen Keulen en, en, en Frankfurt, die zijn, een geweldig succes is. In Duitsland draagt dat enorm bij aan de verbetering van de reissnelte, comfort... en mensen maken meer gebruik van de trein... en gaan minder vliegen en minder met de auto gebruik maken. Nou ja, ja, minder vliegen? Je, op je kan natuurlijk veel ja. sneller. Als je dan toch snel wil zijn, en dat hoeft hoef ja. niet iedereen... Dat kan ik er ook nee. eerlijk, dan pak je inderdaad gewoon het vliegtuig. Nee, dan ben je niet sneller uit. Want uh, uh, dan moet je de, eerst naar, naar, naar Schiphol toe. Dat, dat kost tijd. Nou, dan Rotterdam. Door de dan moet je wachten een uur van tevoren voordat je vluchtig in bent, dan ben je inderdaad sneller uh, met het vliegtuig in Parijs. Maar dan kom je in Parijs aan, dan moet je nog weer minst half uur bij onderweg vanaf de luchthaven tot het centrum. Dus uh, de kracht van de trein is nou juist dat je van centrum tot centrum veel sneller gaat. Niet op eindeloos grote afstanden. Kijk. De trein is concurrerend bij ongeveer 500 kilometer. Ja, u zegt, we, ja. we zijn niet te klein. We zijn, want ik denk ook, we ja. zijn zo ontzettend dicht... bijvoorbeeld qua OV-netwerk. Je kan inderdaad alle kanten op, ook met aansluiting enzovoort. Dat, dat lukt ook wel zonder hoge snelheidslijn. Dat is ook zo, maar u moet de andere kant ook niet vergeten... dat zeker aan de rand dat die lijnen lucht. dat daar het spoorsysteem lang aan, aan, aan de grens van zijn capaciteit zit... En dus daarom is het heel belangrijk dat er die extra lijn toch gekomen is... die van Schiphol rechtstreeks naar Rotterdam gaat. En ook dat er een lijn gekomen is die van Rotterdam naar Breda gaat. Want dat zijn precies de gedeelten waar het bestaande net... al lang aan, aan de grens van zijn capaciteit zit. Ja. Dus daarom is die uitbreiding gewoon goed. Ook voor de binnenlandse reizigers. Arjen Kruid, dankjewel. wel. we gaan nog even uh, wat, wat reizigers wou ik zeggen. Nou, misschien zijn ze het ook wel. Maar in ieder geval luisteraars laten reageren. Dankjewel, Arjen Kruid, voorzitter van Rover Reisorganisatie. Dank je zeer. We gaan nog even kijken, want we zijn er bijna doorheen. Maar Wouter van Willigen wil reageren uit Leiden. Goedenavond. Goedenavond, uh, ik ben het niet met Audreen eens. Sorry, als je hoort uh, dat hij zegt van we zitten aan de capaciteit van het, uh, van het hele spoorwegnetwerk. Dat snap ik, maar als je van Leiden naar Schiphol rijdt. dan hebben ze werkelijk een litteken door het landschap getrokken. wat op drie, vier meter hoogte ligt. allemaal palen overal. En er rijdt één keer per dag. Rijdt er een keer een treintje overheen. en het is zoveel weggegooid geld. Ja, het is echt. En nogmaals, uh, Nederland is 500 kilometer van noord naar zuid. Daar ben ik het mee eens. En van Keulen naar Frankfurt ja. is dik 500 kilometer. Dat ja. heeft zin. Nou ja. Maar dat gesukkel met die treinen hier in Nederland. Het zijn allemaal politici die even een plannetje hebben... en dan bouwen we maar weer voor een paar miljard een spoorlijn... of we graven een tunnel dwars door het Groene Hart heen. En het kleine beetje groen wat we hebben hier in Leiden en omgeving... is werkelijk vernacheld door die verschrikkelijke hoge snelheidslijn. Je, haalt, ja, je haalt de woorden uit mijn mond, Wouter van Willigen. En, wat dat betreft is het dus geen stelling dit keer. Het is een waarheid als een koe. We zitten een half uur over dingen te praten die gewoon feiten zijn dit keer wat mij betreft. Wouter, je zit in de promo. Dank je. Alsjeblieft. Dankjewel hey, Wouter van Wil. Oké, okay, hetzelfde. Goedenavond. Kijk, da daar, kan ik mee, daar kan ik mee werken. Met dat soort argumenten. John Koenraad zegt Eermans Nederland leidt aan grootheidswaanzin en smijt graag met geld. 7 miljard is er al weg en het gaat nog veel meer kosten voor helemaal niets. Hiske bruin, eh, bruin Klaus zegt Eerdmans. Oneens. Wij willen toch verder dan de grens. Lekker snel Europa. in. wel de beslissing voor een snelle trein aan een deskundige laten. En Lydia Berens twittert eens. Nederlandse politici hebben vaker een te grote broek aan. En dan struikelen ze over de pijpen. HZL b Enzovoorts. Ik laat nog gauw even een beller aan het woord. Nico de Jong uit Tiel. Ja, goedenavond. Dat meneer de Jong, even kort als u wil. Kort. Uh, kosten van de 4 volkomen belachelijk. <laughs> Punt, of niet? Ja, ja, dat dacht ik wel. Dat is kort. <laughs> O2. Uh, ze noemen het uh, de vliegende Betuwe-lijn. Ja, zeker. Nou, die heeft een vermogen gekost produceert niet wat nee, de verwachtingen ligt stil tot aan de grens. Dank u wel, meneer Nico de Jong. We blijven toch vliegende Hollanders. Ja, dat kunt u ook zeggen. Bert van Hoofd zit er nog een Formule 1-circuit is gemiddeld. 4,5 kilometer. Dus hoe kan Nederland nou te klein zijn voor de HSL? Nou, meer van dit soort fraaie tweets leest u op twitter.com. Haakje, of wat zeg ik, hekje eens, hekje oneens. En dan ziet u ze. We moeten eruit. Het was een mooie, snelle discussie, dit half uurtje over de HSL. We zullen het vervolg van de Vira, het debakel, volgen op Radio 1 natuurlijk... Uh, maar wij zijn eruit. We stoppen ermee. Onze halte is uh, bereikt. Uh, verder gaat hier op deze zender uh, Kunststofradio, Radio. Zo meteen na zevenen. Met daarin de regisseur Johan Doesburg. Presentatie in handen vertrouwd. Jelly Brouwer. Volg ons op twitter.com Apenstaatje, avondspitswNL of Ed Eerdmans. En dan kunt u de discussie vanavond terug, uh, nog eens terugluisteren. Morgenavond zijn we weer vanaf half zeven hier op Radio 1. Fijne avond. Heel graag. Tot morgen.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 kritisch op het juiste moment. Delta Lloyd. Moord in de bloedstraat. Het boek voor de maand van het spannende boek. Een meeslepende true crime van Anne-Jet van der Zeil. Moord in de bloedstraat. Nu ook bij de libris boekhandel. Turner, Van Gogh, Dix, Monet, Mondriaan, Citroen, Henket, K.B., Hartfield en nog veel meer. Fundatie Zwolle is weer open. Kijk op museumdefundatie.nl.